Maar dat blijkt voor ons nog niet nodig. Tientallen gewonden zijn wel naar andere landen gebracht, zoals België, Duitsland en Frankrijk. Van de 40 doden is van 24 nu de identiteit vastgesteld. De brandweercommandant van het korps in Rijnsburg wordt verdacht zelf iets in brand te hebben willen steken. Dat ze volgens Omroep West donderdag zijn geweest. De bewoners betrapte toen een man die bij een schuur bezig was. Ze hadden er ook filmpjes van gemaakt. En een dag later werd de man opgepakt. In Griekenland heeft het vliegverkeer er uren uitgelegen omdat piloten niet konden communiceren met de luchtverkeersleiding. Er was een storing in het radioverkeer. Het vliegverkeer wordt nu weer langzaam opgestart. Op Schiphol hadden ze ook last van de storing. Meerdere vluchten naar Athene. ...werden geschrapt. Een oude vuilnisbelt in de Brabantse Nune veranderde vandaag in een sleeberg. Politie moest de toegangswegen naar de berg op een gegeven moment afsluiten... ...toen een enorme file ontstond. Daardoor konden de hulpverleners er ook niet meer langs. De vuilnisbelt is het hoogste punt van de provincie Brabant. Vanavond en vannacht komt er tot sneeuwbuien... maar in het zuiden is het droog en het vriest 1 tot lokaal 5 graden. Morgen zijn er opnieuw sneeuwbuien en wordt het 0 tot 3 graden. En dit was het nieuws op 538. Het het door Flitsmeister. Je krijgt van mij de drie langste vertragingen van dit moment. We beginnen op de A2 Maarsen richting Oude Rijn. Bij de Rijntunnel is een gladde weg daardoor 21 minuten vertraging. De A2 Sartogenbosch richting Maarsen. Bij Utrecht en Papendorp ook nog 23 minuten. En de A12 minuten richting Oude Rijn. Bij Oude Rijn opgepast, daar ook 20 minuten vertraging. Controles die zijn er niet.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 Onze bank. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Schat die nou. Vanaf morgen vind je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Julia van Rijendans. Yes, zes uur geweest. Het startje van je weekend. Vier je bij 538. Met zometeen Morgan Wallen. Eerst at Sheeran. Radio 538. I'm playing. Trust issues with me? I got 'em too. I got 'em too. Now you ain't got a word by no exes. That's crazy. I got 'em too. You know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me. And what I want Hey welkom op je eerste echte zondag van 2026. De wereld buiten is wit, het is glad, maar hey, het is wel gezellig. En jij zit uh, droog en warm, hoop ik tenminste. En met uh, de beste playlist van Nederland, en daar hoort natuurlijk ook uh, de gloedje nieuwe Dance Smash bij van deze week, Armin van Buren samen met uh, Glokkenbach. En Klokkenbach, dat is een uh, anoniem muziekcollectief, dat wordt verpersoonlijk door een man in een hoodie met een blinkend masker. Een soort een marshmallow eigenlijk, maar dan uh, op wintersport. Ja, en die hele trend van ik verstop mijn gezicht, maar niet met talent blijkt dus nog steeds te werken. De Dance Mash, Armin van Buren en Glockenbach. Dit is Sunshine's Army nu.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 blijven. Hey, misschien kan je het nog herinneren... maar eind november hadden we het over uh, hoe mensen... vooraan bij concerten ooit naar de toilet gaan. En uh, dat vroeg ik toen op de radio en daar reageerde een Swifty... wat ik echt super eerlijk en stoer vind als ze het überhaupt wilde delen... dus bloed serieus in dat ze altijd een luier aandoet naar het concert. Dan hoefde ze de plek niet af, zei ze. Nou, blijkbaar is dat dus niet alleen een concertding. Want in New York, bij die mega jaarwisseling op Times Square... met die beroemde bal erop, schijnen mensen dit dus ook te doen. Ja, omdat je daar urenlang in zo'n vak staat. Je krijgt echt een vak gewoon toegewezen. Het is druk, het is ijskoud. En als je eenmaal bestaat, ja, dan ga je er niet zomaar even uit... om weer terug te gaan in die rij, weet je wel. Dus ja, nemen mensen het zekere voor het onzekere... met, ja, je raadt het al, een volwassen luier. Nou, mocht je denken, Julia, wat kies jij? Achteraan staan en helemaal niks zien. Of vooraan met een volle poepluier. Eh, zet mij maar lekker achteraan. Ja, in mijn eentje maak ik er hoe dan ook een feest van. Net zoals hier op je radio met nu, Beyoncé. bij jou is, maar hier in Hilversum is zojuist de sneeuwstorm 13.0 gestart. Uh, mocht je nog de weg opgaan of as we speak aan het uh, rijden zijn. Even extra opletten natuurlijk, want het is uh, glijden als Bambi op de weg en dan uh, voornamelijk uh, in de zijstraten en in de woonhofjes. Uh, voorlopig is het ook nog niet weg, de sneeuw, dus ik heb straks even wat sneeuwtips voor je. Ja, en ook deze. Snap and Rhythm is a dancer. Binnen een paar minuten bij je. In de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om kwart voor tien. Even bellen met Peter Eerschop. De kantinejuffrouw. Ze was 1,57 meter en 85 kilo. Na een geworden wedstrijd dansen ze op verzoek van de selectie op de bar de kan, kan. Op meerdere manieren, onvergetelijk dat beeld, heb ik mijn hele leven gebruikt om niet voortijdig klaar te komen. 538. De 538-ochtendshow is er morgenochtend weer. Radio 538.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 the conflict, find a resolution, but now we're sitting in this empty room and you push me aside, maybe if we have come to some agreement, a conversation, even meaning, but now it's like you're leaving me for dead, we're finally out of time. Radio 5 Hey, heb jij ook eh, moeite gehad met de sneeuw de afgelopen dagen? Of vond je het juist eh, heerlijk, een beetje winterwonderland... lekker lopen, knarsen met je schoenen op dat verse sneeuw? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kan dat een paar dagen per jaar wel waarderen. hoor. Ik vind dat wel mooi. Prachtige wandeling gemaakt vandaag. Zonnetje kwam nog even door. Ja, maar ik moet wel zeggen, toen ik vannacht uh, richting de ochtendshow ging hier... was het wel even een uh, uitdaging met de auto. Want de sneeuw die blijft ook de komende dagen nog uh, even liggen. Dus mocht je morgen weer aan de bak moeten naar je vakantie... Um, hier een paar tips om niet met een gebroken pols aan te komen. Zou ook zo lullig zijn, hè, je eerste werkdag van het jaar. En ik heb, zoals je hoort, even een kleine... Kerstmuziekje uit het archief gehaald. Pas nog wel even bij dit verhaal. Hoe kan nog wel even net, ja. Tip 1 is: draag schoenen met een goed profiel. Of van die ja, sneeuwzoltjes die je eronder kunt klemmen. Het ziet er misschien niet heel sexy uit. Maar hé, hey, beter grip dan gips. Tip 2 is: neem sowieso wat meer tijd. Ja, deze is echt belangrijk. Weet je, je gaat morgen 100% in de file staan. sta je eigenlijk al altijd. Met die sneeuw al helemaal. Haast is gewoon de vijand van balans. Dat is echt zo. En tip 3, de laatste: als je. Je moet rijden, trek rustig op, hou uh, afstand en zorg dat je ruiten helemaal ijsvrij zijn en niet zo'n kijken doorkijk rondje weet je wel, alsof je per ongeluk in een iglo woont. Want dat is gevaarlijk en kan je een enorme boete voor krijgen. Ja en mijn uh, bonustip sowieso: uh, laat gewoon iemand anders rijden. Dat werkt altijd. Zometeen, snap en rhythm is your dancer. Na Max en Andy Grammer nu.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 op Radio 5G8. Hey, heb je dat wel eens? Dat je een uh, film kijkt en dat je denkt... wauw, wat een mooi liedje eigenlijk. Nou, DJ's uh, Filatov en uh, Karas... dat zijn uh, de producers van het volgende nummer... die dachten dat ook bij een uh, romcom. Maar ze dachten, ja weet je wat... dit is nog net iets te rustig. Wat nou als we er een beat onder gooien? Ja, en zij maakten uiteindelijk de versie... die iedereen nu kent en die je nu op je radio hoort. Imani en don't be so shy op radio 538 Take a don't be so shy you're, right. you're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 Wat zo'n moeilijke naam. Verwel <laughs> Williams en Blurred Lines op Radio 538. En hoe is het met je goede voornemens? Dat is een vervelende vraag, hè? dat vind ik altijd. Ik moet wel zeggen, ik had voor mezelf één doel gesteld dit jaar. En die heb ik vandaag op 4 januari al gehaald. Ja, wat het is hoor je zo meteen. En ook de nieuwste rammer van Chesto. Zo meteen bij je. Goed